Maar al die, kijk, al die verhalen, al die verwezingen naar de Torah, alleen, heeft zin alleen dan, wanneer jij op de achtergrond ziet, de geestelijke processen en, eh, en de spherot. Pas dan heeft het zin. Anders heeft het geen zin. Begrijp je? Al dat praten, gepraat over de Torah, Pshat, dat heet het eenvoudig in gewone letterlijke betekenis en al die verhalen, heeft absoluut geen zin om daarover te praten. Ik bedoel, zin voor ons heeft absoluut geen zin. Moraliseren en alle andere dingen, absoluut niet. Want voor ons zijn alle, alles wat er gebeurt in de Torah is goed. Absoluut alles. En de Egyptische ballingschap is geweldig. Absoluut geweldig. Dus alles was goed. En de farao is een lieveling. Lievelingsjongen. Eigenlijk een bielaam. En, en uh, alles is geweldig. En uh, alles is geweldig. Duidelijk. zelfs allemaal de namen van de schepper. Alles is in één mens. Kan je je voorstellen. Dus al die krachten die in, het in de Torah zijn, die zitten ook in de mens zelf. En niet dat ik ben goeder, en nee, uh, alles heb ik in mijzelf. We gaan verder. Dus, wat hij zegt ons, dat uh, er is in de zon mag loken, dus tegenstrijdigheid. En daarom, zegt hij ons, uh, worden ze geacht als riboe, als een vierkant. Ja, vierkant, herinner je nog, dat betekent dat er... Uh, geen volmaaktheid vo nog is, er is vierkant, betekent vier stadia, betekent nog geen rond is. Maar dat is wat hij ons vertelde. Tien. Masje één de regel tien. Masje één keer, in tegenstelling tot de hogere koning. Dat bedoelt de binasje, hoe zot binada, dat binais? Hamissa bij die eindigen met Yud op Yud. Het is de naam van de Binawi, is de naam van de Mi, ja of niet? Mi eindigt op de letter Yud. en Yud is het mannelijke. Shehusot de Hura, dat het mannelijke. Jus is het Hochma, 12. En hij is vrouwelijk. We één bij hem magloket, en die hebben geen magloket, die hebben geen. Tegenstrijdigheid. Waar viel of tegenspraak, waar viel in Jan Rachok de Karol of let op, en zelfs de kwestie van uh, ver weg zijn en dichtbij zijn, een nono bij heeft geen plaats in de bina zelf. We hier tap gar omdat zij is. Aspect gar. Bina is gar. V 14. Dat betekent, Bina behoort bij het hoofd. We gar je holot lekker bij karov. Kijk, omdat de Bina gar is, komt bij het hoofd. En gar, dus de drie eerste, die kunnen wel hoogma ontvangen bij karov. Uh, van dichtbij. Ja of niet. Gar kan gogma ontvangen van dichtbij. Ja of niet. Wie, wie is de eerste die komt met een chogma? Licht chogma. Dat is de ketter. En de ketter geeft de chogma aan de chogma. Licht gogma aan de chogma. En de bina is de volgende die de, het licht gogma ontvangt. Dus, dus de gar, en dat is ook bina. Die kan wel toch maar, van dichtbij ontvangen. Dus de kwestie van ver weg en dichtbij zijn is niet van toepassing. Op haar klomaar, dat wil zeggen vijftien. achasadim wat betekent dat zij? Wat betekent dat? Dat betekent dat zij hebben geen. Uh, bekleding van chassadim absoluut niet nodig. Ja, Bina heeft geen uh, bekleding van chassadim nodig. Goed opletten. Dat is Bina is dan in het hoofd. Ze heeft het, die bekleding niet nodig want zij zelf is gar behoort bij de gar maar zij zelf verkiest chassadim. Duidelijk. Zij is vol van gechmaden, ze interesseert haar niet. Ze wil chassadim, daarom zij heeft geen bekleding van chassadim nodig om gar om chochma te ontvangen we hebben me kabloot chochma bli chassadim en zij die gar goed opletten die gar dus de drie eerste sferoten die ontvangen chochma zonder chassadim die hebben geen bekleding nodig dus ketter chochma en bina die ontvangen het licht chochma allemaal licht chochma alleen Alleen, ze hebben daar geen, uh, zeggen dat, geen bekleding voor nodig. Kijk, alleen Bina zegt, ik wil geen chogma, maar ze is behoord in er komt wel chogma tot haar, maar zij kiest voor chassadim. Zestien. We ze Zest. sherom ezle el. Die malka ka zeventien ela a. hu melach chaha shalom shalom we ein bo bet shlumot kmo bazon zestien. we zesh roma ezla dat is waar hei spilt op bovenaan. de malka de gochry de gochy koning des de hu Hoe sha shalom shlo da de koning is de de freide met wie de vrede is, eigenlijk, betekent geen tegenstrijdigheid. Wij een bovenbetslomoed, en die heeft geen twee keer shalom, die heeft alleen maar één keer shalom, die heeft niet nodig die twee, twee keer shalom, dat wil zeggen ver weg en dichtbij, zoals dichtbij. Dichtbij. de zon, zoals de zon, de zon heeft twee van dichtbij, ook twee zevoegiem. Ja, het is die van dichtbij. Het is die hoek van verte. En de uh, hoge koning heeft het niet. heeft het niet. Hij heeft alleen maar één shalom. Ja? Heel erg fijn wat wij nu verder gaan leren. En nu steeds die verhoudingen. Hoe dat zit in elkaar. Dat al die sfeerood. Die verkrijgen... Steeds meer en meer in ons uh, gevoel leven. Daar gaat het om. De regel vijf van de zoger zelf. pay -p hey Houk. Daar is nu een, een zeer lange oud, dus op drie pachina, die kan je niet, niet heeft, tot de pachina, cadi gimmel, moet je dan halen eerst, bij ljubel, als je dat niet heeft. Dus drie pachina, tot de cadi gimmel, tot die niet drie negen. Mirachok äh, Mirachok da, nikuda, ila a, de kaima ba'i hala. We al da ketief. De volgende página. Tsadi bet. De eerste regel bovenaan. Tishmoru. Id bashamor. Umekadashi tira u. Da nekuda de kaima ba'i emtsaïta de idd le dachla mina jatjermikula. De onsche bit de onsche mita wahainu dichtief. Me helaleha motjumat. Een heel bijzonder eh, oot die we nu gaan leren. Wij hebben ook vele dingen geleerd. We moeten alleen dat plaatsen in ons. We keren terug naar die vorige pagina. Zadi Alef. De regel 5. Ot P Mirachok. Dus hij neemt het woord. Zoger neemt het woord. Mirachok van de verte. En gaat die bekijken. Da nekuda ila a. De Kaima Bahihala. Dat is een hoge Nikuda. Dus de, de Kaima Bahihala die staat of bevindt zich in de Heihala, in de eh, in de zaal. Dus we hebben het geleerd dat het Aba is. Zo zullen zien. We zijn al actief, dus de Malgood. herinner je ook, de Malgood die steeg op naar de als gevolg van de Tweede Zemtzum, en hier is het sprake van de maalgoed die in de, bij Abouima, in het hoofd van de Abouima is. En daaruit scheen, daaruit scheen ze, zie ja, je dat meer ook van de verte. waar al daar actief en daarover geschreven is. De volgende pagina staat die bij Tishmoro, gezult jullie zullen het, jullie zullen het erover waken. Het kaleel bij shamor, dat dat is eh, samengevoegd tot in shamor, in het woord shamor. En shamor, we hebben ook geleerd, dat shamor betekent die vierkant omikdashitira eh, en van mijn heiligheid zult hij vrezen. En heiligheid, als je hoort Kodesh, het woord Kodesh betekent dat het Binaïs nice, ja, of Abou is. Da nekuda de kaima beemt tsaita, Hij zegt, dus dat tweede begrip, dat van mijn heiligdom zult gij vrezen, zegt hij, dat is nekuda, dat is het punt. De kaima beemt tsaita, die staat. In de middel, in het middel, de middelste punt. Straks zal het allemaal, hij zal ons geweldig dat uitleggen. Dus hebben we twee punten. Ja, de eerste punt, we hebben gezien, de ene punt is, die van de verte is, zegt hij dat het, de hoge punt, die staat in de hegala, die staat in de zaal. En de tweede, en dat is dan, de tweede is wat hij zegt, wat uit het, uit het vers, en van mijn, en van mijn heiligdom zult gij vrezen. Dat is, zegt hij, vrezen, wat betekent dat? Van mijn heiligdom zal die vrezen. Dat is de middelste punt, die staat daar ook in de abouima. Dus in de abouima zijn twee punten. En wij weten dat wat het is. Dus de malgoed daar heeft twee punten. Well, straks komen we wel. Twee. Maar dat even opletten. Dus twee punten zijn er nu. Wat hij opnoemt, de zoger Die zijn, zijn er daar bij de aboehima. In, in het hoofd van de aboehima. Twee. De id ledaglamina er Dat men dient... De vrezen van, van haar. Van die laatste. Van die middelste punt. Ja, termikula. Meer dan van alles. Goed opletten we die sacht. Gewoon kijken. De anshe Meta. Want. De straf daarvan. Is. Dat is de dood. Dus Wie. Dat overtreden is dood. We hebben nu Dat wil zeggen. Het is geschreven. Want het is geschreven. In het Torah staat het. Over de Shabbat staat het ook geschreven. Dat wie hem. Wie haar. Zal. Hè? Wie, wie haar zal. Uh, overtreden. Hè? Uh, die zal. Zeker ter dood gebracht worden. En wat is allemaal dat? Allemaal zullen zien wat het allemaal geestelijk... wat het allemaal is. Want geen woord in de Torah verweest naar fysieke naar dood. Geen woord verweest naar fysieke dood. Dat is erg belangrijk om dat goed, goed in de gaten te houden. De Torah spreekt... Dus er spreekt bijvoorbeeld nog iets over iets. We hadden dat ook in de nachtles. Er staat ook iets geschreven dat. Als iemand komt jou te doden, iemand komt jou te doden, dan moet je vroeger opstaan en hem doden. Nou, als je zoiets hoort, dan vertel je dat aan. En meneer Wilder, zo wie dan ook, dat is ook fascistisch. Begrijp je dat? Staat ook in de Torah dat precies hetzelfde? Geen woord staat daar, begrijp Maar natuurlijk, de alle religieën hebben dat overgenomen van de Torah. En ze hebben dat zo gezien. dat Zo is het, staat in de Torah. En ze menen dat het echt zo is. En daarom is dat de wraak. de wraak. Dat is allemaal ook van de overgenomen, ze hebben dat allemaal. Maar het is lekker, men voelt het lekker dat het op die manier staat in de Torah. En dat is het natuurlijk het gevaarlijke, omdat we, dat iemand, dat is de hele, het hele gevaar, dat men de Torah ziet zo letterlijk zoals het is. En natuurlijk de grote straf, de grootste straf ontvangen die. Arabisch zelf, die dat op die manier leren het volk. Al duizenden jaar Gewoon pshat. Gewoon eenvoudig. Terwijl geen woord in de Torah verweest naar, naar iets fysieks so zoiets iets uh, als men zo so, so denkt. of zo. So. Het is natuurlijk in ons, in de in Torah, is het niet zo so dat men hoe zeg dat? elkaar aanzet voor haat of zo. Dat uh, ook de rabbis dat doen het ook nooit. Dat is niet het geval. Maar dat zij eenvoudig leren de Torah. Zo, wat is dat geschreven? Dat is nog een beetje zo moralistisch of zo. Maar terwijl het absoluut niet het. Wat kan je zoiets leren van wat het is? En ook wat het hier is. Dat als iemand de Shabbat overtreedt. Dan moet je maar, dan is je zeker ter dood gebracht zal worden. Is het overtreden van de Torah waard? Is het overtreden van de Shabbat, welk wat, is, wat het ook is, dat de mens daar fysiek iets, ja, iets doet, iets niet doet, of iets, iets doet op Shabbat wat niet mag, dat jij moet, der, moet die mens daarvoor doden? Zou dat kunnen? Zou dat door de beugel kunnen. Zou de schepper dat zou zoiets willen. Geestelijke dood. Dat is iets anders. Maar, maar het is absoluut nooit zo so iets uh, geweest. In de Torah spreekt geen woord over dat soort dingen. Dat uh, werkelijk uh, dood we hebben geleerd. De vier, ja, vier executies, cetera, Maar het zal is alles... Alleen maar geest het staat geschreven. Hashem zegt. Uh, Hashem wil leven. Dat de mens leeft. En niet door de Torah. En niet door de Torah dood gaat. Um, maar erg belangrijk wat we nu hier leren. Dus die twee punten bestaan er. En die tweede punt. Dus de middelste punt. Hij zegt. Is, uh, men dient te vrezen van die tweede punt, uh, meer dan van alle anderen, waren van het overtreden daarvan, de straf daarvoor, daarvan, als men dat overtreedt, is de dood. Kijk naar nou, wat je zegt, je zegt, omdat het, Michal Aleja motiumat, wie haar overtreedt, die zal zeker ter dood <laughs> gebracht worden. Straks zullen we dat leren wat het is. En het is dat is natuurlijk. Eye-opener. Echte eye-opener. De kabbala opent de ogen. Dat is het uh, punt. En nu ik dat leren. Wil ik absoluut geen. Niet eens, niet eens lezen wat. Niet eens aankomen aan die. Aan die Verhaaltjes, fabeltjeskrant. Wat zij allemaal leren. Het is mijn tijd. Ik wil mijn tijd niet eens, niet eens besteden aan. Aan de nieuws, wat ze ook allemaal kunnen voor nieuws brengen. Wat voor leuke nieuws kunnen ze komen? Nog 3000 jaar, precies hetzelfde. Welke nieuws? Ze maken nog verder meer, meer uh, verboden om dat niet te doen, dat niet te doen. Dat is geweldig, maar wat brengt het? Uh, drie, naar de punt. Mame de ayly ail de gahu de en 9de eerste regel nikuda sharja u be mot yumad De vorige pagina, de pagina Tzadi bet 92, de derde regel. Man me halaleha, uh, wie overtreedt haar? Let op. Man de aile le go de agule hij hey, die binnenkomt in die halal, in die, in die ruimte, de agul over van de rond en de vierkant. En wat is dat? Leatar de agul, naar de plaats. De agul, nekuda, wat is dat? Dat is de plaats van die punt, van die middelste punt, die staat daar in het hoofd van de aboe jema. de nekuda tam, daar waar de... De, de Nekuda, waar de Nekuda, Nekuda is altijd maar goed. Daar waar de Nekuda äh, op berust, op en die äh, schade brengt aan. als die daar komt naar die, naar die middelste punt. O, en schade brengt aan. die moet, äh, moet, Mocht die moet zeker do ter dood gebracht worden. We da, en daarom staat het geschreven in de Torah, Tira u heezut uh, uh, jullie zullen jij zult het vrezen. Vrezen van die punt die staat daar de middelste punt die staat daar in de in de Daar zijn twee punten. Maar van de ene punt moet je daar vrezen. Dat zullen we straks leren, want dat wij weten alle moet alleen plaatsen. De regel 1 naar de punt. We haginne kuda twee we haginne kuda, twee ikri, ani. We alla, shari, hagu, de sati, mala, a, de lo i t Vechula gaat, punt. Vehahi Nikuda ikre ani, en deze Nikuda uh, uh, en deze, uh, deze punt heet ani. Herinner, herinner je nog wat hij aan ons had gezegd in een vers uh, aan het einde van die, van dat uh, van dat voorschrift wat staat in het Torah, dat gij zult uh, Tishmru, de Um, Shaptotai is muru, maar et Shaptotai is muru, mijn Shabbat zult gij, of mijn Shabbat zult gij waken. En daar staat het, de Dotoras staat het daarbij geschreven, Ani Hashem. Ik ben Hashem, ik ben Hawaïa. Dus vrees daarvoor. Dat is waar hij ook nu op doet. Dat hij zegt, en deze Nikuda, deze punt, heet Ani. En daar heb je nog het tweede woord Hashem. Dat is wat Freeza zegt. Ani Hashem. Zie zo met een vinger. Freeza, let op Ani Hashem. Dus ik ben Hashem. Ani, en dat is deze punt heet Ani Ik. Daar staat het ook: Ik, Ani Hashem, Ani Hawaja. We Allah shari hahu desatim ila adeloid galya. Let op. En daarop rust diegene, de Satim Allah, die verborgen is, boven, hogere, verborgen is, de Loïd Galia, die niet onthuld wordt. Wehainu, Hawaïa, dat wil zeggen, Hawaïa, dus dat is het tweede woord van dat, Ani Hawaïa, ik ben Hashem, Hawaïa. We Wekula gaat, en alles is één. Dus, zowel so, dat als de andere is één, een, vormt eenheid. Dat heeft hij verteld aan die twee grootste kabbalisten uh, aan, dat is, wie was dat, wie was dat, wie heeft dat uh, verhaal verteld? Wie? Dat is die, die IJsseldrijver. herinner je nog? Dat is die IJsseldrijver, die vertelde zijn verhaal uh, onderweg toen die, uh, hij, dr hij dreef de ezel van de van Rabbi Elazar en Rabbi Abba van twee grote heren, twee grote geleerden die alles al alle, alle hun leven hebben hebben dat uh, er aan en dat heeft hij aan hen verteld. Let op wat de reactie is van hen. Let op, het zo so is het, zo so kabbalisten dat doen. Dat als iemand, en dat is ook uh, zo, als iemand iets vertelt, iemand iets zegt, iets, dan een woord van een Torah, dan die andere voelt dat die groter is, dan gaat die direct zitten en zegt die, come on, jij vertelt, ik ga het van jou leren. He? Dat is geweldig. Dat is, uh, drie, De regel drie. Nacht to rabbi Elazar. We rabbi Abba, winnerskoe. Daalde rabbi, rabbi Elazar en rabbi Abba daalden af van hun ijzels. Zakte, hè, zeg je, en kuste hem, die ijzeldrijver. Toen Amru, Oma kolchoch da it Tagot jadeg, de volgende pagina nog even, twee, twee, twee regeltjes, dat we niet doen, gewoon twee regeltjes, je mag ook zitten, ik zal het vertalen. De eerste regel, we aadtaien, uh, afwateren, kijk wat die zegt ons, drie, de vorige pagina, zei die dat we doen, dus nog twee regeltjes, ik zal het vertalen en dan thuis zitten, zie je dat. De, regel, de derde regel. Dus zij daalden af. Daalden af van hun ijzels. En ze kusten hem. Amru, zij zeiden tegen hem. O mag wel gochmaten te goed je En kijk nou wat al die gochma, al die wijze die, die jij hebt. Letterlijk die jij in je hand hebt. Kijk nou naar al die wijze die jij hebt. We aat de volgende pagina. We aat daaien naar water in. En jij dreeft die, drij, die, die ijzels achter ons. Met andere woorden, het past toch niet dat jij de ijzeldrijver vernieuwd bent tussen, on, tussen ons beiden. Ja, en uh, hoe kan dat? Dat, dus, dat hebben zij dus, met andere woorden, zij prij, prijzen hem erg ook. Zadie Dalek. פחינת צעד ידלת נוח איפה נעדפון אמרו לי מן אנד, אמר לו לא תשאלון מן ענה אלא תוי ענה ועתון ניזל וניתעסק בוריית וחולחד ייימה מילין דחוכמטה וענחר האורחה Amrule zei zeide tegen hem, Man ant, wie ben jij tegen hem? Amarlon hij zei tegen hem, Loti shalun man Vraag mij niet wie ik ben. Dat is niet belangrijk. Ela Anna, we aten, maar ik en jullie Twee nizel zullen gaan, we niet aasek boorrijden, we zullen ons bezighouden met de Torah, we gooi ad jij mamilen in de gochmata, en iedereen van ons, iedereen zal zeggen woorden van de gochma, van de Torah, van de wijsheid, le anhera orga om de weg te verlichten, om licht te geven aan de weg. En natuurlijk dat zij op weg zijn, hij zal ons zo Iets later vertellen wat betekent de hele reis van die rabbi Rab, El Azar, hoe dat in elkaar zit. Dat wil je zien, dat ook dat is een geestelijke gebeurtenis. Wat dat ze op weg zijn. En nu keren we terug naar de pagina. Tsadi, waar staan we? Tsadi 11. terug naar de eerste pagina, alsof we niets gedaan hebben. Uh, en dan Hasulam, de linkerkolom, de regel 19. Heel erg veel aandacht, want het zijn fijne kneepjes. Wij, wij hebben al voldoende informatie, we hebben voldoende geleerd over die twee punten die verborgen zijn in, de, in het hoofd van de abewe Yima, waar het hele bestuur komt alles komt naar beneden, alles komt daar vandaan en daar moeten we voor iets vrezen et cetera, dat centrale punt daar zit, et cetera dus even, even alleen dat zo verbanden te leggen negentje, in de regel negentje Link, de linkerkolom ot pe he. 85. en Mirahok da nekuda ve van de verte. Dat is de punt ve Enzovoort. Dus goed opletten. Er zijn twee punten waar hij ons nu vertelt. Die er zijn. Uh, Mirahok, dubbele punt. Mirahok 20. Zo hier aan de Koda Haïliona. Hou mede bij Het wordt meer van de verte. 2. Zo hier aan de dat is de hoge eh, punt. Hou het bij Hegel. Die staat in zijn eh, zaal Hegel. 21. We alzo katov Tishmoru moru, shanyech bashamor. En daarover is het gezegd, geschreven, tish moru, erover waken. Shanyech lelet bashamor, dat zij is, deze punt is, samengevoegd in shamor, in het waken. En in het wakje, we hebben geleerd, ja. In het waken, dat betekent in de in in vierkant, ja, Of in de lagere Shabbat, of in de Malchut. 22. Umekadashi, umikad, umikad, tira u. Zo, hi, anikuda hau medet, 23 bij dat is de tweede. Nu ga je, over de tweede punt spreken. je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, de je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, zo so, hier aan de dat is dit punt, hou mij dit bij MCD in het midden staat, dus de middelste punt. Zo so, je yes, slechtfacht mi panega, hijoter mikol dat men dient van haar te vrezen, meer dan van allen. on onschaa mete want haar straf is de straf daarvan dus als men iets overtreedt ten aanzien van haar, is de dood. 24. We gaan als we weten wat voor dood, en hoe dat zit in elkaar, zullen we zien wat de Torah, de Torah alleen maar leven kan brengen aan de mens. Geen woord staat over bloed vergeten in de Torah. Ergens, ik herinner mij wel eens, wel eens, uh, was het geschreven dat in Hongkong hadden ze verboden de, de oude, het oude testament ver verboden zo gezegd, omdat daarover bloed gaat, we moeten onze kinderen waken daarover die Hongkong waar alleen maar alles van A tot Z alleen maar afgoderij is <laughs> 100% afgoderij, en uh, weet ik niet wat daar is in die Hongkong, het is wel een geweldig land wat, uh, maar maar dat hebben ze zo gezegd. Dus dat hebben ze gezegd. gezegd dat wij mogen dat boek niet aan kinderen. Kinderen moeten ople opletten dat ze dat boek... Want dat is allemaal bloedvergieten in de Torah. Er is geen boek dat zo... mensen zo lief liefde brengt. Anderen dan, dan, dan, dan het Oude testament Maar goed. Dat is wat men niet begrijpt natuurlijk. Maar goed opletten wat je ons vertelt. Hoe, wat betekent dat het dat wie dat overtreedt, die de, de middelste punt, die komt eraan toe, dat die, die dood verkreeg, die zeker ter dood gebracht zal worden, 24 punt. We heinushe michalaleha mot jumad want dat wil zeggen, dat is geschreven staat in het Torah, Michalaleha, wie haar overtreedt, uh, maar het, het woord staat wel, gelijk staat het woord, Let op, let op dat woord. Wie haar profani, profanatie. Dat halal betekent ook Gilul maken. Betekent profanatie. Dus uh, ontheligen, ontheligen. Wie haar ontheligt. Betekent of uh, die zal ter, zeker ter dood gebracht worden. En zeker zit hem in die dubbele, geb dubbel gebruik van de stam dood. Zie je dat? Motiumat. Dood, der dood zal die gebracht worden. Twee keer als het staat naast elkaar betekent zeker. Mi, het werd op mi 25 hem michalalea. Hoe mi shenich nasleto a a ha chalal shel 26 ha akulva Ha? Hä? Igulva aribuah. Lee makom, show atah kuda, shora, de volgende pagina, cadi bet hasulam, de rechter kolom, de eerste reichel, We pogem ota mot jumat. Punt. Goed opletten, wat je ons vertelt. De linker kolom, de vorige pagina, cadi alef, de linker kolom, de reichel 24, na de wie zijn dat die haar ontweiden? Ontweiden, en kijk naar het woord ontweiden, daar zit het woord halal. Het lamet lamet. Halal betekent ook de hele ruimte, of een ruimte. Hoe dat is? Mies en nicht nas, le toch halal. Dat is degene die binnenkomt binnen de halal. Zie, halal is ruimte. En dat spelling woordspelling als het ware, in dat ontwijden zit dat woord halal. Zie dat? mehalalega, Het lamet lamet, het tweede woord. En dat is ook in het eenheid, het laatste woord van de regel 25. Dus degene die binnenkomt binnen de ruimte halal van die. Igul eleriboo hij hey, die binnenkomt in de in de ruimte van de uh, rond en de vierkant. Herinner je dat wat het rond en de vierkant? Dat is die wanneer de malgoed steekt op naar de abowima, dan hebben we uh, rond en daarbinnen zit die vierkant. En dat is wat hij zegt ons. Wie komt daarbinnen? Lema kom, so, ta, ne, kuda, let op, op, naar de plaats, waar die punt oprust. rust. Dat wordt helemaal helder. Naar die plaats, waar die, de punt oprust. de volgende pagina, eh, Zadibet, 92, de rechterkolom, de eerste regel, we pogemo al, let op, let op, en haar schade toebrengt, mot jumat. Die wordt zeker ter dood gebracht. Punt. Wa ze katoof En daarover, daarover staat geschreven. In het u Tiraou. Jullie zullen vrezen. Dus die punt. De tweede punt. De die middelste punt die daar staat. Die moet men vrezen. Goed opletten. Twee. Is nog vertaling, voorlopig is nog alleen maar de vertaling. Waar nekuda heet ani, punt. En deze nekuda, deze nekuda heet ani, heet punt. A, ah, heet ani, sorry. Deze nekuda heet, dus deze punt heet ani. En wat goed, überhaupt kijk naar het woord nekuda. Nikuda is malchut, let op. Nikuda is malchut, ja. En wat is de woord nikuda? Is een punt. Punt is het. Hoe ziet een punt uit? Het is zwart, ja of niet? Punt. Dat betekent dat dit malchut is. Als je een punt ergens neerzet, het is zwart, betekent daar is geen licht op zichzelf. Dat is de malgoed, dat steekt op naar de aboehima, maar dan hebben we twee punten. De eerste punt zegt hij dat, daar moet je voor waken. Maar de tweede punt, wat deze, de middelste punt, zegt hij, dat is de punt waar je moet vrezen. Dat is heel iets anders. En wie de tweede punt nu schendt, schendt die, wordt ter dood gebracht. Terwijl over de eerste punt staat het niet geschreven. Zo. Alleen maar waken. Okay. Twee, de, de regel twee naar de punt. Waalega shura drie oto hasatuma il yon shalo nigla wehainu Hawaia en daarop, daarop rust die hoge, drie hasatum, die hoge verborgenen verborgenen die niet onthuld wordt wehainu dat wil zeggen Hawaia Vier, we ani, ga hawaii, en het woord ani, of ik, en hawaii, dat is hetzelfde, dat is één, dus vormt eenheid. Zoals het geschreven was, ja, aan het einde van de vers, over de houwe van Shabbat, stond het, ani Hashem, let op, ik ben hawaii, dus let op om dat, de, om dat ter harte hart te nemen, anders... Uh, zal het slecht met je gaan? Vier na de punt. Jardu, Rabbi Elazar, Rabbi Abba, vijf. Die We hamorei Jardu, Rabbi Elazar en Rabbi Abba dalden af van hun eisels, venisch en kuste hem. Punt. Amru, dubbele punt. Uma, Kola, hochma, zes azoos, je jesna, tachat, jadige, jadige, jadige. mecha meer acharin? Kijk nou, zeg eens tegen Al deze wijsheid die er is onder jouw hand, betekent die die jij hebt. Zes, weta ta mecha meer acharin, en jij. Uh, Drijft jouw ijzels achter ons, past absoluut niet. Punt zeven. Amrulo, miata, zei zei dat hem. Wie ben jij? Ook dat is niet zo om te praten gewoon wat zei met hem bijblijven. Ook dat heeft absoluut opbouwend. Is absoluut opbouwend. Amarla hem, altisha, tisha alu, miani, Ella ani vatem ne leeg -so ven asok punt. Amarla hem zeven, hij zei tegen hen. Alti shalumi ani, vraag mij niet wie ik ben. Acht Ella ani vatem, maar ik en jullie, ne leeg laten we gaan, ven -so en ons bezighouden met de Torah. Punt. Dat is ook een goede, goede aanwijzing voor ons, niet wie, wie jij bent en wie dit bent, maar hebben over de stichtende zaken. We gool, negen, en gaat, jomar, die wrijt, hachogma, En ieder van ons zal vertellen, zal zeggen woorden van de wijsheid, Lehair, et het om de weg te verlichten, is goed, de weg te verlichten. En nu komt het, de regeltje. Dat is echt een hoge kabbala wat we leren. Dat is verbonden met de, de boom des levens, wat we hebben al geleerd, ook in de zoger. zogger. nog goed opletten. Dat jij dat, nu kan je dan smaken wat jij al had geleerd. En verbindingen maken. Pirouz, de uitleg. Miragok. Dan nekuda, wy chulle, Gusot, Elv, Amiftacha, shemimenu, muspaat, Achohma, delamet betvalen van die word. Die nade punt. Mirachog, dan nekuda. Dat so is wat hij vertelde. Of van de verte. is de punt. Dat is de eerste punt waar hij het over had. We goeden, enzovoort. Hoe Sota Miftige, dat is de Miftige, dat is de sleutel waar we het over hebben geleerd. Herinner je nog, ja? De sleutel, dat is de, de sleutel, dus we hebben geleerd ook bij de Abouïma, dat was de 49ste poort. De Jesot van de Malchut. Herinner je nog, dat de, de, daar kan wel licht ontvangen worden van de Miftige. Vsemimenu, Mushpata, Chokma, darayut Word wordt Chokma ge gegeven. De Lamet Betnetje wordt van 32 paden. Euh, de Chokma van de 32 paden, wie is dat? Dat is de Chokma die ontvangen wordt gedurende 6000 jaar. Dat is de niet-de Chokma, de ware Chokma van de rechterkant. Maar dat is de Gochma die uh, ontvangen wordt door de man die opgebracht wordt. En dan gaat de Bina terug naar, de, naar het hoofd van de Arichanpien, herinner je nog? En daar verbindt zichzelf, Bina verbindt zichzelf met de Abouima, verbindt zichzelf met de, herinner je nog, met de Yirsut. En zij verbinden zich met het hoofd van de Arigampien. En daaruit via de linkerlijn, ja, herinner nog, wordt de gogma aangetrokken. Dat is de Gogma. eigenlijk is dat de Wak de Gogma. Ja, Wak de Gogma dus wat het ontvangen wordt gedurende 6000 jaar. Dat heet Gogma van 32 paden. Uh, 32 paden van de Chogma. Punt. We de zon die in de zon is, en de zon die in de zon is, en de zon die in de zon die in de ki A Shabbatot zestin. Shabbat elyon vi Shabbat tachton bijakhet. Waalegem neymar zeyfentin mirachok nir eli. li ki ein hazon yecholim achtin lekabla zulat balavusha chassadim. Utoplet. Hier is voor alles een kleine introductie. In het woord Breshit, het eerste woord van Breshit van de Torah. In die letter Bet, als je kijkt in de Torah zelf, je ziet dat daar een puntje staat. Een puntje staat in de letter Bet. Ja, brishit". Als je kijkt in het woord Breshit van het begin van, het, van de Torah, hier staat het niet omdat we geen, geen puntjes hier hebben. Maar normaal staat daar een puntje. En dat puntje is er, een belangrijke puntje, dat is dat is die Gochma, dat van die 6000 jaar die men ontvangt, die Gochma mag ontvangen. Dat is dat, dat puntje, dit puntje waar we het nu hebben, dat eerste puntje, dat staat in de, in de Aboeima. Dat, dus dat, zeggen, dat puntje waarvan dat men wel kan ontvangen. Waarvan men Gochma wel mag ontvangen. Dat is wat en nu gaan we, hij ons gaat vertellen. Twaalf, We goed En dat is het geheim van de letter bed van het woord beschit. En ik zeg het aan jullie dat niet de letter bed, maar in de letter Bed staat daar wel een puntje. Dertien, En we aan. welke puntje dat staat dat in die letter Bed staat? Toelichting van mij. Uh, heet. Nekudaba Hechala heet de punt in de zaal. In de zaal. Hechala, de zaal. Wie is de zaal? Dat is de abbewejima. Voor wie is de zaal? Kijk, als we zeggen zaal, moet dan iemand zitten in de zaal. Moet altijd iemand die hoger is. Als we spreken van een zaal, dan moet het iemand hoger zijn die in de zaal zit. Dus abbewejima, voor wie zijn zij de zaal? Voor de Arigampin. Voor de zijn ze de zaal. Dus altijd de zaal is de lagere traptreden, de lagere traptreden ten aanzien aan van de hogere heet zaal. En in de regel zijn dat twee vrouwelijke elementen die zaal kunnen zijn. In de regel. Dat is de bina. De bina is de zaal voor hoogma. Ja of niet? En de... Nukwa is de zaal voor zeer en eh. uh, En dat is, en dat is de, het geheim van de letter B met een puntje. De brishiet van het woord brishiet. Dertien namen goena, ik dat deze punt in de letter bed van het woord brishiet heet, nekudaboe ik heet de punt... In de zaal. En de zaal, dat is de Abou jima. Dus de 49ste poort in het hoofd, in het, de Abou Dus daar kan je wel licht ontvangen. We hebben geleerd via de jesot. Dat is dan de van de vier stadia. Ja, waarom is het? De vier stadia. Dat is een vier stadia van 10, hebben heb 40. Ja? Vier stadia van 10, hebben 40. En de vijfde stadie, maal goed, die alleen maar negen sferot kan je ontvangen, negen poorten, dus 49 poorten. En in de vijftigste poort mag men niet ontvangen, dat is, die is gesloten. En dat is natuurlijk de tweede poort. De tweede poort die, die verboden is om daaraan toe te komen. De tweede punt, sorry, de tweede punt die, waar we het over in deze in deze oot hebben, dat is de tweede punt, daar mag je niet aankomen, maar aan de eerste mag je wel aankomen, dat is aan die 49ste poort, alleen moet je opletten, moet je waken, waarom waken moet je, omdat jij komt van beneden, naar boven, en dat is mal goed, Heeft altijd dienum in zichzelf, dus daar moet je wel voor waken, voor die dienum. dat is dan de vierkant, die komt in de, Rond ja, de okay. In de kont. Ja, dat is shin. Tweede bodem. Ja, dat kan je ook zeggen. De letter, kan je zeggen. Maar dan is het. Uh, maar we spreken dus. Shin, dat is dat de miftega Shin, de letter shin is miftega Dat is dan de, ja, dat is de sleutel. Shemisham, 3.13 naar de punt. Shemisham, komaat achochma, let op. Dat daar van dan van die punt in de letter bet oftewel de 49ste poort, daar vandaan komt het niveau van de gochma naar de zon, dus daar vandaan ontvangt de zon zijn gochma. Ba'et shehazon, let op, erg belangrijk, dat is, is alles wat we leren, dat is, is, brengt het leven, waar, waar we ba'et zon in de tijd, wanneer is het, wanneer krijgt de zon daar vandaan de gochma de wijsheid? de licht khogma baerd sche gazon o lemin de treid vanir de zon stegen op om albi shim labovima alain en bekleiden de hoge abovima dan und fam zeid di khogma utwel moegen de van de abovima die azni hvalim betsh worden twee Shabbatot, twee Shabbaten worden samen tot elkaar. Zestin. Shabbat elyon we Shabbat ja jachat. Dus de Malchut en de Bina die worden samen Oftewel de hogere Shabbat Bina en de lagere Shabbat, de Malchut. Walehem, Malchut of de Zon, Zon natuurlijk maar uh, spreekt dan als die samen stegen daarop. Wel, lee hen maar en daarover gezegd wordt. 17. Mirachok Hashem Nireli. Daarover zegt uh, de profeet dat Mirachok Hashem Nireli van verte, van verte schijnt Hashem aan mij. Ki een hazoon jeholim lekabla. Leka Waarom is dat zo? Let op. Want de zon kunnen haar niet ontvangen, kunnen die Chokma niet ontvangen, zolat balavusha chassadim zonder de bekleiding van de chassadim. Daarom zijn ze, ja duidelijk, wie zich bevindt in het hoofd, de gar, daar, de Chokma dichtbij. Duidelijk, Bina is niet de volgende. Bina bevindt zich onder de Chokma, die ontvangt zomaar Chokma zonder daarom te vragen. Maar de zoon, die hebben een gesedim nodig om de gochma te kunnen ontvangen. En daarom wordt gezegd dat de van verte Hashem, Hashem betekent, ligt orjashar, gochma. Zal schijnt aan mij. Uh, 19 punt. No falso.